Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Patiënten zijn de dupe van een ruzie in een ziekenhuis in Nijmegen. Het CWZ ligt overhoop met vijf artsen. Deze journalist van de Gelderlander vertelt waar die ruzie om draait. Kort samenvat, gaat het gaat over geld, eigenlijk. De cardiologen zijn te duur en leveren slechte zorg, vindt het ziekenhuis. De ruzie is zo hoog opgelopen dat ze de artsen willen ontslaan. Zij vinden op hun beurt juist dat ze te weinig verdienen. De wachttijd voor patiënten is intussen flink opgelopen. De meeste ingrepen kunnen pas na drie. 100 honderd dagen worden verricht. En weer een hoop vickies komen zondag en maandag... ...want de paasvuren mogen op veel plekken toch doorgaan. Eerst leek het erop dat het hem niet ging worden. Door de droogte werd het te gevaarlijk. Nu heeft het weer geregend en is er groen licht voor grote brandstapels in Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. In het Overijsselse Holten zijn ze nog druk bezig met het opbouwen van het paasvuur. Ja, Je kunt je haast niet voorstellen. Je ziet hoe, nu, hoe nat het nu is. Maar uh, gelukkig uh, is dat allemaal goed gegaan. Maar het was wel echt spannend. Want uh, zelfs wij als organisatie dachten nou, dat gaat net wel net niet goed Maar gelukkig... Uh, ja, het weer zit mee en af niet. Het is meneer leuk te bekijken, maar voor de droogte zit het mee. Alleen in Friesland mogen dit weekend geen paasvuren worden aangestoken. En in de Jordaan in Amsterdam hebben ze bij wijze van spreken nu al een knijper op hun neus voor Koningsdag. De buurt verandert daar elk jaar in een openbaar toilet. Er wordt gewoon tegen de deur aangeplast. Uh, ja, uiteindelijk gaat die geur al weg, maar het is niet fris. Om wildplassen tegen te gaan heeft een winkelketen iets bedacht. Een thuistoiletpakket voor mensen die in het centrum wonen. Zij kunnen een poster ophangen zodat je weet dat je bij hun mag plassen. Maar ja, of dat nou het ei van Columbus is, Jordanezen zeggen tegen AT5 van niet. Ik denk het niet. We staan wel gaan. Was vrij, maar we zijn ook best wel heel erg proper. Meneer, een, een thuistoiletpakket. Gaat het u helpen om de deur open te zetten? De wc-deur? Nou ja, ik woon op drie hoog, Dus als ik de deur open zet en ze zijn boven en naar beneden, dan moeten ze bijna weer krijg je het weer nog, vooral in het noorden en oosten, grijs en druilerig. Op andere plekken zijn er opklaringen met zon bij 15 graden. Morgen al wat meer zon en ook iets warmer. En zondag prima weer om eieren te zoeken in de tuin. Het wordt dan een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evelen van de AUB. Ook in het noorden van het land ontstaan er een aantal files. Om te beginnen de A7, verhoor in richting Heerdeveen... Voor Dijk bij de afsluitdijk 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. De N9, Den Helder, richting Alkmaar. Bij Bergen 6 kilometer met een half uur. Sorry, 10 minuten vertraging. En de N207, Alfa aan de Rijn, richting Hillegom. Bij Hillegom 3 kilometer file met een kwartier. Op onthoud ook. En tot zover de aandacht verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Bij het gezelligste programma op de vrijdagmorgen bij Zierfems Antwoord. Tenminste, op deze vrijdag. we hebben meerdere leuke programma's op vrijdag natuurlijk. Ik kijk even richting Gerry. Gerry, heb jij nog dingen voor Pluspunt? Nou, dan moet ik zo even kijken. Ik ben even... Ja, je bent... Ja, toch... je bent... Je... wat ben jij aan het doen, Gerry? Gerry, wat ben je allemaal aan het doen? Nou, ik ben even met de, de paastool ja. bezig. Met de wat? De paast... Met de paastool, de paastool is ze bezig. De ja, ik Opgesneden. Ja, ja. Hé, hey, want ik wil jullie eventjes uh, aan het woord laten. Want ik, ik moet even naar het toiletluisteraars, dus daar kunnen jullie... Oh! Ja. Dus ik ja. moet even, ik moet even achter, mijn, achter mijn microfoontje weg. Ja, ja, Dus, dus ja. Uh, ik wil allemaal collega's vragen, wil je me even, even de, de, het woord overnemen? Oh, en, maar, maar ik weet niet of het kan, want ik heb een microfoon fris, heb ik. <laughs> nou, weet je wat, zal ik... Uh, uh, weet je wat, Gerry? we doen het... Uh, we, we, ja, wat we doen do we? Ik weet wel, we... Uh, uh, ja, helemaal van mijn appelepo. Uh, we doen het gewoon op zijn frans. Nou, doe dat. <middels> Chacun peut me voir wow. Je suis partout à la fois brisé en mille éclats de voix Dans lequel chacun peut me voir Je suis partout à la fois Brise en mes éclats de voix Ik zit er een beetje over die mengtafel heen te kijken. En dan zie ik, Gerry die zingt dat hele nummer gewoon vloeibaar mee. Hoe, ken je ja, het? Hoe ja. kan je dat je Frans zo goed is? Ik, had, uh, ik was altijd heel goed in Frans, ook op de middelbare school. Ja. En ik kreeg, nou dat zal ik je vertellen, dat wij vroeger, ik weet niet of jij dat ook hebt gehad, Charles of Willem. De laatste klas van de lagere school, op de zesde klas, kregen wij Frans. Oh, die van ons heette Peter. De, Nee, dat, dat oh. was vrijwillig. Oh, dat de, heette, de heette de leraar Frans. Nee, of, oh. nee dat was gewoon de, de, de ja, hoofd. Hij is weer terug in die breien. Ja. <laughs> ja. Maar daar kreeg ik al Franse les, dat was hartstikke leuk. Ja, dan. maar dat gaat bij jou al gemakkelijker. nee. Ja, ja. ja. ja maar ik, dat, uh, uh, dat was een mooi opstapje naar de middelbare school natuurlijk. Ik ken Fransen met de nonnetjes. Ja, in Vught. Ja, dus de hele dag riep ze merde, merde, merder als ik er kwam. Ik heb geen idee wat dat betekende. Ja, dat weet ja. ik niet. Haha, ha, ja, hadden uh, wij nog iets voor... Ja, ja, de kinderen van de lagere school die krijgen les over moraal. Weet je wat moraal is? Wat? Moraal. Nou, het ligt aan het verhaal. Ja. <laughs> ja. ja. Ze krijgen een opdracht euh, thuis aan hun ouders te vragen een verhaal te vertellen... waaraan een moraal, moraal hangt, hè? Mm -hmm. Nou, wanneer ze terugkomen in de klas... mogen ze vertellen wat ze gehoord hebben. En de juf vraagt naar Anneke. En hebben je ouders ook een verhaal verteld? Ja, antwoordt Anneke. Mijn papa heeft verteld over zijn zus, tante Francine. Onze tante Francine woont in Afrika... en is daar bij het leger. Ze is piloot bij de luchtmacht... en ze heeft meegevochten in Desert Storm. Mm. Op een dag werd haar vliegtuig geraakt en moest ze springen. Ja. enige wat ze bij zich had was een grote fles whisky, een machinegeweer en een zakmes. Terwijl ze aan de parachute bungelde, dronk ze de hele fles whisky leeg. Dan was ze die alvast kwijt. Toen ze beneden kwam, werd ze omsingeld door wel 70 Irakezen. Ze pakte haar machinegeweer en ze schoot ze allemaal neer. Toen waren, de, toen waren de kogels op. En met haar zak, uh, zakmes kon ze er nog een paar doden. En toen brak het zakmes af. De vijf laatste uh, overlevenden... hebben ze met haar blote handen doodgemaakt. Nou, wat is dat een raar. Ja, de juf kijkt Anneke natuurlijk ontdaan aan... en vraagt of uh, naar enige stilte. En heeft papa ook de moraal van dit verhaal dan verteld? Zegt Anneke, ja zeker... Je blijft het beste uit de buurt van tante Francine als ze gezopen heeft. Ja, dat is wel logisch, ja. <laughs> ik dacht eerst, ik ga ingrijpen, dacht ik. Ja, het was een afspraak. Maar Gerrit die zei het ook, maar ja, ik vind dit moraal. Vind ik... <laughs> ja, maar ik, maar ik zet dat denken. Jongen, wat is dit? Het is goede, het is goede vrijdag. En ja, en, ja, ja. En, ja. Ja, mijn, mijn, mijn buurman heb uh, afgelopen weekend heeft die een hele krat bier op en zaterdag helemaal leeg gezopen. Ja, nee, op zondag was dat trouwens. Zondag? Op zondag, ja. een hele koud bier leeg. Ja. Met allemaal palmpjes waren het. Het was ook palmpasen. Om maar even in de paas weer te blijven, luisteraars. Nou ja, Goedemorgen, goed. uh, wat gezellig? Ik kom zomaar de trap op Mijn Mama komt er ook aan. Oh, wat leuk dat ik hier weer eens te gast mag zijn. Oh, Wat leuk, wat gezellig. Dat, hey, hey. ge dat is lang geleden, hè? Hoe was hey, Cuba? Willem. Ja, zeker. Nou, ja, we zijn leuk. Leuk gezellig. We, we zijn even over in Nederland. Ja, wat bedoel ik met jou? Met, met de Pasen. Met de Pasen. Ja, we waren al met pallenpaas hier hoor. Oh, ik heb nog meegelopen in de optocht met mijn stokje. Oh, leuk. Ja, ja gezellig. Hoe ja. was jij dat? Dat was ik. Daar heb een handje op. Is zo'n kruis met brood eraan. Weet ja, je ja. ziet het ja, ik weet het. Ja. Oh, ja. je weet het. Ja. Oh, heb je ook meegelopen? Hè? Ja, ik loop ook altijd mee. Over oh, gezellig. Ja. Ja. Nou, we hebben het nou ons zin in het buitenland. Echt, waar? echt ja, het ja is echt zo leuk. En. Oh, maar hallo, goeiemorgen. Oh, nou, het is heel bijzonder dat we toch nog even binnen mogen ja, komen. Geen. Ja, ja. ja. Hé, hey, Willem, ben je er ook, jongen? Schattenbouw van me, hoe gaat het met je? Je stapt weer met je mond vol. Dan ga je als vrouwen tegen je praten, dan moet je niet met je mond vol staan. Wat Dat doe jij toch ook altijd? <laughs> ik is het heel heel onbeliefd. Nou, mama, hou je nou rustig. We zijn maar even te gast. We moeten weer zo door, want we hebben weer afspraken met familie in Zandvoort. Oh, oh ja. Ja, oh, ja. Oh, oh. Ja, die wonen achter de krocht en die kennen. Die hebben zo last van de lawaai, van dat verbouwen van de krocht. Ja, dat zal best, ja. Ja, dat wordt helemaal ja. verbouwd. He. Ja, het wordt heel mooi. Stap jij er wat van? Ja. <laughs> Gerry kijkt me even onder aan. Ja. Ik denk, wat bedoelt hij nou? De, ja, nou. ja, ja. Het is toch maar goed dat het verbouwd is? Ja, ik vind het ook een het heel cultureel centrum wordt dat geloof ik. Hè? Ja. Met allerlei disciplines ook. Hè? Allemaal disciplines. Er komt ja. een live jazz, komt er. Ja. en er komt een toneel, toneel, en er komt er, op, van alles En uh, de bom-club, uh, die komt er ook, heb ik gehoord. Ja. Je kunt straks met de boot naar, uh, naar de krocht toe. We, probeer, we proberen, als, het, als de krocht geopend wordt, op. proberen we weer in Nederland te zijn. Oh, echt waar? Dat, ja. dus dat duurt nog wel. Ja, we gaan, we ja. gaan vliegen na de Pasen, vliegen we weer terug. Ik heb even gekeken voor je wanneer de verwachting is dat de kroch klaar is. 2038. Ach, jeetje. Dat je is nog, nog even, hè? Is nog zo lang? oh jee. Ach, mama, nee, he, heb je maar niet wil Dat moet je nu met mijn moeder <laughs> niet doen. Even doorie, nog een toezeg. Jeetje. Nou, ik, we gaan weer afscheid nemen. Dat nou, is kort, maar ja ja. Heel kort, maar heel krachtig. Ja, behoorlijk krachtig. Nou, een nog... hele goede reis terug alvast dan. Je ziet er lang en, en, en minder krachtig uit vanmorgen. Hoe komt dat? Nou, ik voel weer een diepe psychische moeheid <laughs> opkomen... die nauwelijks <laughs> zonder druk, nee. als ik jou zie. Nou, zorg dan maar voor een leuk stukje muziek voor de luisteraars. Ja. <laughs> Dus die Springfields wie kent weekenden ja. niet natuurlijk. Ja, ja. Ik, uh, ik heb iets aangeklikt, ik weet niet wat ik heb aangeklikt, maar uh, dat, dat hoort hier niet. Ik, uh, ik weet het niet. Nou, wat ik wel leuk vind, dat is uh, door die nummers die wij draaien, de muziek die wij draaien, roepen wij herinneringen op uh, bij een hoop mensen. Um, en um, Annemieke Vos, die had het er al over, die had het al over een, een nummer. Wij krijgen ze ook al een nummer uit uh, Amerika, maar liefst. En er is een nummer van, Mercy Me. Mm -hmm. I like can only, en het laatste woord was... Imagine. Hoe Tof. is het mogelijk, hè? Ik kan me uh, uh, eigenlijk niet voorstellen. Uh, niet voorstellen. Imagine. Imagine, niet voorstellen. Zullen we starten? We gaan hem gewoon starten. Bedrijven die voor Annemiek? Nee, ja, voor Annemiek, voor iedereen die het leuk vindt. Met name Suzanne Susie, oh, die oh, heb je hem aangevraagd. Moet nog even zingen voor Annemiek. Waarom? Haar moeder is Wat? deze week 100 jaar geworden. Echt waar? Ja, kreeg de burgemeester op visite. Leuk. Was woensdag. Ja? ja, woensdag. Uh, dus ja, ze ja, dus hebben taart, taart gegeten met de burgemeester. een Honderdjarige moeder. Dus Ongelooflijk. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Annemiek, nou, ik, ik heb je al gefeliciteerd, ja. maar nu ook namens Gerrie. Namens en nou, Gerrie en mij natuurlijk. En, uh, ja. ja. Nou, mercy me. I can only imagine. Zo zie je, daar komt hij. heerlijk. Mercy me, I can only imagine. En uh, ja, deze werd helemaal gestuurd vanuit uh, Texas, Amerika. Uh, ik vind het een bijzonder nummer. Ja, He, het uh, is hier niet zo bekend. Ik ken het niet. Het, het, het deed ik ons, het ons een beetje denken aan Kensington. Kensington, ja. Ja, ja precies. Maar het is wel, uh, het is wel mooi, van de tekst ook mooi. Waar van onze... Susie Davis uh, die bracht ons op het idee. He? Susie Davis, ja. ja. ja. ja. Susie, bedankt. Thank you very much. Zeg het in Duitsland. Ja, ja maar ja. Zij, zij, zij kent Nederlands. Hè? Is dat zo? Het is heel ja, ik ken ja. Nederlands ook, maar niet zo goed. Zo dus ook geen familie of zo. Oké. Okay. Ja. Uh, uh, nou, ik, uh, ik zit ergens op te wachten, uh, jongen. Ja, Moet je uh, weer even een knopje omzetten, denk ik? Zal ik even een knopje omzetten? Ja, ja. Nou, eens, even kijken dan. Of het lukt, hè? Oh, dan komt je weer. Ja, want we gaan uh, eens kijken wat het weer ons gaat brengen met de paasdagen. De afgelopen dagen hadden we te maken met veel bewolking en uh, viel er voornamelijk in de ooster, he, uh, oostelijke helft van ons land viel er geregeld uh, regen. Je regen. kent uh, de drie oost van het oosten, ken je wel hè? Hé? Hey? Oh, oh, oh! <laughs> Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Uh, de oostelijke helft van het land is geregeld de regen. De regen trekt vandaag weg. En uh, vanuit uh, het zuidwesten komt er meer zonneschijn. Tijdens de paasdagen, en daar gaat het natuurlijk uh, dit weekend om, gaan ook de temperaturen weer omhoog. Dat is goed nieuws. Oh, ja. ja. Vanochtend zijn er in het oosten van het land eerst nog perioden met regen. En elders is het dus droog met vrij veel bewolking. Al komt in het zuidwesten van ons land uh, soms de zon al even om de hoek kijken. Het is overigens uh, rustig weer, luisteraars, met uh, weinig wind. Vanuit veranderlijke richtingen. Ik kijk zelf ook op het scherm. Vanuit veranderlijke richtingen, maar ik heb toch het leesbrilletje erbij nodig. Met alleen in het noorden, luisteraars, aan het eind van de, uh, de dag wat meer wind. En soms uh, matige wind uit het noorden. De temperatuur ligt bij de zonsopkomst. Tussen de 5 en 8 graden vanmiddag. Wordt het ook droog in het oosten van het land. en breiden de opklaringen met zonneschijn. zich vanuit het zuidwesten verder uit over het land. Het noordoosten moet het langst wachten op de zon. maar ook daar gaan ze de zon nog even zien. Maar de meeste zon in het zuidwesten, denk ik toch? Over. Ja, maar jij, jij bent sowieso hier het zonnetje in huis. dus dat maakt voor ons. Met de, rest niet... <lacht> met de meeste zon in het zuidwesten ja. van het land. Eh, gaat het daar zo'n 16 of 17 graden worden in het noordoosten. Oh. Blijft het koel met maximaal 11 of 12 graden. Oh. Er staat weinig wind uit verschillende richtingen. Dus je kan kiezen. Je kan kiezen wel welke weerlijk wind oostenwind, nee. wil ik Maar je weet eigenlijk niet waar het vandaan komt. Je ziet nee. het niet uit welke hoek die komt. Nee. Nou Soms, als je snert gegeten hebt, dan komt, die, uh, komt de wind uit je broekie. Dat is weer een ander verhaal. Uh, vanavond is het overal... Heel andere wind. Vanavond is overal in het land de zonsondergang te zien. Het is niet oh, die te is geloven. Het is Ja, ja. Die ja, is zo mooi. mooi he? ja. Ik heb hem gemist. Ik dacht, nou weet je wat, ik kijk morgen vroeg wel. Maar ja, te laat. <laughs> de zonsopkomst is ook mooi. Moet je naar het oosten kijken? Ja, naar Almelo. Naar Almelo. Oh, oh, oh. <laughs> Vanavond, ik zei het al, is overal in ons land is de zonsondergang te zien. En is het droog weer met weinig wind. komende nacht zijn er opklaringen en is het droog. In het noordoosten van het land kan zich op uitgebreide schaal een dichte mis vormen. Oh. Komt u weer? Ja. ja, ik moet even kijken. Ja, <lacht> de mist te horen. Uh, even kijken hoor, uh, waar was ik gebleven? Uh, elders zijn er voornamelijk wat misbanken. Waar ligt dat eigenlijk? Mis? Nee, elders. Oh, elders. Ach, overal, overal eigenlijk. Ik kan ja. ook gewoon zeggen overal met Elders. Elders, Elders betekent gewoon op andere plaatsen. Zijn er Niet, nader vooral... plaats. Niet nader te noemen plaatsen. Niet nader te noemen plaatsen. Zijn er vooral namelijk wat misbanken mogelijk? Temperatuur daalt flink en kan in het noorden en noordoosten van het land... Uh, kan het een graadje vriezen zelfs. Oeh. Hè? Nu nog. Ja. Dus trekt de schaatsen maar uit vet daar in het oosten. Uh, tot rond de 6 graden in het zuidwesten van het land. Dus dat is boven nul dan. Hè. De wind stelt weinig voor uit het oosten. Die uh, Koud. is alleen aan de kust soms wat... Uh, wat nou nee, matig eigenlijk. Uh, oh. Windkracht drie valt ook voor u mee. Ja, dat, uh, ja, daar blaas ik niet mee hoor. Dat, nee. Uh, nee. Als de mist morgenochtend in het noordoosten is oplost... Overal een droge en vrij zonnige dag met temperaturen rond de 12 graden in het noorden. Hey maar. En lo lokaal 18 graden Hallo. in het zuidwesten. Pelleboer, luister eens even. Ja. Woon je mee in de Nou, ik ben al een beetje in die, in die streek van in, in het noordoosten. Dus ik denk, pas mijn dialect een beetje aan. Nou, blijf oefenen. Want ik heb het nou op de, rond de Wadden. De Waddeneilanden, daar is met 10 graden is het rond uit dus als mensen naar Texel wil, met, met de auto en dan met de, met de boot naar Texel. Of naar Terschelling, of weet ik wat, het Ameland. Hè. Dat is natuurlijk het mooiste om naartoe te gaan met de Pasen. Ameland. Land. Ja, dan krijg je veel bidden met de Pasen. En dan zie je Amen in het land. In het ja. land. Ja, zo is het. het Noordoosten trekt, de Noordoostenwind trekt morgenmiddag aan. En die wordt matig boven land. En soms krachtig aan zee. De dag uiteraard. Neemt op de eerste paasdag de kans op een bui toe. Waarschijnlijk pas in de avond. Op de tweede paasdag is de kans op een aantal buien wat groter. Er wordt iemand niet goed. Wel ligt de temperatuur op beide dagen hoog. Met ongeveer 18 graden. En is de zon ook geregeld van de partij. Ook na de paasdagen is er af en toe zon. Met kans op een bui. En blijf de temperaturen met 16 tot 18 graden op een aardig niveau. Nou, Aha. dat gaat de goede kant uit. Hè? Mooi, wat een weerbericht, hè? Het was alweer een bericht. Eigenlijk alle windstreken. Alle windstreken, ja. ja het was alweer een bericht. Ja. Weer een bericht. Het was alweer een, ja. al een bericht. Het was een weerbericht. Ik vind, het, uh, ik, vind het, uh, ik vind het heel erg. Uh, ja, ik vind het heel erg ja. Ze noemen mij ook wel weerwolfje. Hoe noemen ze je? Weerwolfje. Oh, dolfje Weerwolf. Weer, weer, wat is dat? Wie is dat? Ja. Dolfje. Gerrit, hij kent dolfje weerwolfje niet. Ik, ja, uh, we zijn een boek. In nee, nee. In een boek. Als jij oh. nog een klein beetje af en toe, oh. als jij ja. nog een klein beetje af en toe terugging naar je kindertijd dan wist jij wie dolfje weerwolfje was. Ah, maar mijn kindertijd, uh, mijn luisteren, dat is zo lang geleden, dat weet ik dan niet meer. Het kind is nog steeds in mij, dat weet je. Hij weet het niet. Hij weet het niet. Hij weet het niet. Hij weet het niet. <lacht> Zoek dan een stukje muziek voor ons op. Met, met <lacht> weet je wat jij kunt? Je kunt wat mij betreft, de jambalaya krijgen. <lacht> Goodbye, Joe. Me gotta go. Me on oh, my own. Oh. Me gotta go. Pull a p down the bayou. My Yvonne. Sweetest one. Me on oh, my own. Oh. Son of a gun. We'll have big fun. On the bayou. Jump a gumbo. Yeah, it'll be Ha, ja ik word altijd gelijk. Gelijk voor het blog gezet hier. Je van, wordt wel ja, nou ingezet, hè? Ik word ingezet en, en, ja. ze, en ze zeiden van en nou zul je ook werken voor je geld. Dat is toch jammer. <laughs> ik zag van de week eens een ik Stevie Wonder op Ja. Wie? Stevie Wonder. Stev Wonder. Wonder. Stafke Miracle noemen ze in België. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Stafke, ja, stafke, mirakel, stafke mirakel. Ja. Maar die stond op het podium Stevie Wonder. Ja. I I can't see nothing. I can't see nothing. I can't see nothing. I can't see nothing. Denk je? Was hij vergeten dat hij... Was hij dement, was hij vergeten dat hij blind was? Ah. Ja. Nou, dat vind ik zielig. Zielig. Dat ik zielig was Steve Wonder. Ja. Maar kun je dat vergeten dat je blind bent? <laughs> hij wel. Nou, nou, hij nou is, uh, mijn buurvrouw die, had, mijn, mijn buurvrouw, uh, die, die, die had dat. Ja. Uh, weet je wat, ik zet even een stukje muziek, zal ik zo even vertellen. <laughs> Stevie Wonder, Yesterday and Me and Yesterday You. En ik, uh, ik wil met name uh, mij en Gerry en voor ons voor een mopje van uh, onze zeer gewaardeerde bussnoorden vriend. Uh, <laughs> ja, het is toch nog niet eens een eigen mopje, want het was Philip Beuvels, die vertelde hem in het Nederlands. Ja. Ik zie niks meer, ik zie ja. niks meer, ik zie niks meer. Nou, dan was Stevie Wonder, die was uh, vergeten dat hij blind was. Ja. Ja, het is. Ja, ja. Ja. Nee, ja. ja. ja, nou, ja het gekke is als, als Philip Keupels hem vertelt, dan mag het wel. Maar ja, dus, hij zag al een nee, maar man, het is een, man, is een, cabaretier, man, een, man, een cabaretier, hè? Ik, ik mag ook niks vertellen over nee. de radio. Ik, ik, ik, nee. word dus allemaal, ik, ik ben helemaal ontroerd. Nou, het Ja, ik zie het, het ja. Het, ja. ja. Ik zie het. Nou, ik krijg. Uh, kijk, gelukkig zijn er toch naar luisteraars die wel serieuze dingen vragen. Dat er in Nederland geen liedjes gemaakt zijn die over de Pasen gaan. Dat dus heb ik gezegd. Ho, wacht even. We hebben één nummer, wat dus wel degelijk erover gaat. Oh, daar ben ik. Gerry, oh. ben je ook zo nieuwsgierig? En die wil ik ja, graag ik eventjes. Draaien. Ik weet niet of dit de eerste of de tweede paasdag is. Wij willen, Gerry en ik, willen allemaal weten wat voor nummer dat is. Moet je straks uitleggen. Op een mooie Pinksterdag.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 Precies als iedereen Op een mooie Pinksterdag Laat ze je alleen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 Nou, ik hoop dat, uh, dat, uh, dat de luisteraars nu ook blij zijn... en eindelijk een ja, nummer gevonden hebben over de, pasen. Over pasen. Ah, ja, de pasen. Ja. ja. Als Pasen en Pinkster op één dag vallen, Willem, dan heb je gelijk. Maar wat is dat nou toch, Willem? Wat, wat, wat? Ik dacht dat jij een hele vrome persoon was... een hele vrome persoon, dat je alles wist over het geloof. Waar gaat Pinkster over? Je zegt het zelf al, de Pinksteren. Nee. Oh. Waar gaat het over? Wat is de betekenis van Pinksteren? Gerry weet het. Oh, dat is, dat is gewoon dat is gewoon feu, joh, Is dat? Wat, wat zeg ja, je nou? nou kromschun, de... Ja, nee, het is kromschun, feu, Het kan alleen feur, Nooit, joh. nooit, joh. Altijd. Het is dus geen paasvuur, toch? Nee, nee, nee ik, dat ik, is daarna. Heb, heb jij de koffie gedaan? <laughs> <laughs> ja, dat zeg ik niet. <laughs> Ja, kijk, jij zegt tegen mij, nee, maar ik ga jou... Hoor. Nee, maar Gerry weet het. En, en dat gaan we jou nou ook vertellen. Want ja. uh, het is een, op zich een heel geestelijk verhaal. Want uh, het gaat over de heilige geest. Ja, die daalde neer, hè? De heilige geest, die ja. daalde neer. Bewezen. Als je naar boven kijkt, Willem, ja. en je kijkt... Sorry! Dat, <kluis> dan zie je hem zo neerdalen, die heilige geest. Nee, maar Gerry en ik zijn zo blij dat jij dus wel de heilige geest bij je hebt. Ja, ja, ah, ja dat Maar dan ga je met de Pasen een nummer draaien over een Pinksterdag. Ja, uh, ja, hij weet het. Als je het even kon, liep je met je dochter aan het handje te kuieren in de zon. Wat is dat dan? Je hebt genoeg je een dochter, of wel? Nee, helemaal niks. Nee, dan loop je even goed te kuieren in de zon. Ja. Wat ben je nou uh, voor even een mannetje? Ja, dat is ook leuk. <tie> Ik eigenlijk, eigenlijk bij ik, wijze van spreken was het. He? Oh, ja, ja. Bij, bij wijze van spreken. oh, bij wijze van spreken. Bij wijze van spreken, ja. ja, ja. Maar oh, ja. Had ik, ik had beter een ander stukje muziek er neer kunnen zetten, zeg maar hij zegt van nou, daar krijgt er A en P moeilijkheden mee. Maar, zeg maar. oude mensen die praten nog veel over het geloof, maar er zijn ook wel een paar oudjes, die zien elkaar terug na lange jaren. En uh, zegt dat ene oudje van, wat doe jij sinds je met pensioen me bent? Zegt hij, ik fotografeer. Ja, die had kunnen zijn, hè? Ja, jij die kan, kan zijn. zijn. Weer, ja, kleine gluurder. En ja. die, die, die tweede zegt, ik tuin hier. Ik heb groene vingers, ik tuin hier. En die derde zegt, en die andere oudjes die zijn vol belangstelling. Ik doe opsporingswerk. Ah, zeggen die andere. Opsporingswerk, wat doe je dan? Nou, elke dag zoek ik mijn bril, mijn wandelstok, mijn gehoorapparaten, tanden en mijn sleutels. Kijk, dat is leuk. Dat is leuk. Ja, daar ben je wel even mee bezig natuurlijk, hè? Echt gebeurd. Ja, gebeurt. Nee, maar dat is zeker eigenlijk gebeurd. Hey, maar Harry Bannik en, en Annie M.G. Smit, ze was helemaal geen Smit hè? Schmid? Ze was geen stimmerman. Nee. Dus oh, dat dacht ik. Nee, dus Gert, Gert oh. is stimmerman. Gert is is Gert een Ik voor jou, vrezen. Nee, ze had wel een MG. Ja, een MG? auto. Nou, Annie M.G. Smit heette ze toch? Of oh, de <laughs> M.G. daar een auto. sportauto of zo. dacht ik. Ja. Hé, hey, maar Hardy in de Banning. Ja, Hardy uh, Harry uh, uh, Banning uh, was het? Harry, Harry Banning. Ja, dat was de schrijver van de liedjes, geloof ja. ik. Ja, ja. Die, die componeerde, hè? Hij was componist. Com Com componist. Was hij was oh, geen organist, maar nee, componist. componist. Oh componist. Ja, ja. Maar hij Maar al die liedjes heeft hij uh, En je hebt ook nog een list Oh, dat is een andere, ja, oh, weer een andere. Dat is een andere tak. van de familie. Ja, <laughs> ja. Hoe komen we er nou bij? Oh ja, dat jij paas, dat Paasplaatje draaide. Dat, dat, een Pinksterplaatje met de Paas. We krijgen hier al allemaal alarmende berichten op de telefoon. Al die mensen die zijn helemaal verontwaardigd, jongen. Want die zijn vroom en gelovig. En die geloven in de Paas. En die geloven in de pallenpaas. En die geloven in de Pinkster. En jij gooit dat gewoon door elkaar. <lacht> vroom en Dreesman. <lacht> Kijk. Klaar. En zijn we er in één keer gewoon... Ja, helemaal uit. In één keer zijn we er helemaal uit. Kijk, je kunt altijd wat denken dat je een ander bent. Ja. Maar ik, je moet altijd zorgen dat je dicht bij jezelf blijft. Maar toch? geloof mij nou, jij bent met de paas en het haasje. Ik kan me niks schelen. Ik Ook blijf bij mezelf. Schelen? Je bent zelf een schelen. He. Ik blijf bij mezelf. En voor jou, zoek jezelf. <klaar> Allemaal op weg naar niets. Doen we zus of zomaar iets. Soms net echt, maar meestal kitsch. Want wie speelt er nog zichzelf? Weet je nog wanneer dat was? Toen je nog geen ander was? In harnas achter glas Maar je eigenlijke zelf Zoek jezelf, boer Vind jezelf Wees erbij van in jezelf Dikker doen genoeg in kantoor en in de kroeg Als je nou eens geen masker droeg, hmm. Zou je dat niet beter staan? Wat moet je met die januskop? Daar schiet niemand iets mee op Het is een kwestie een knop, en die moet enkel even om. Zoek jezelf, zussen, vind jezelf, wees en wij voor jezelf. De man die op zijn tenen loopt, en alleen zichzelf verkoopt.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 Vind jezelf, moeders. Vind jezelf. Wees en blij van in jezelf. Dit, dit vertelt gewoon alles, hè? Ja. Mensen tegenwoordig, uh, ze ja, durven ja, wel ja. zelf niet meer te zijn. En, uh, nee, zeker weten. Ja, Mevrouw Rutte. We hebben we ja, nou weer ja, in ja, de studio ja, zitten. Ja, meneer Mevrouw Rutte, ja. wil u een kuikentje kopen? Een pas, wat? Paas, een kuikentje. Een kuikentje? kuikentje. Ik, heb, ik heb kuikentjes. Oh, geef Zulke zel, kleine, lieve kuiken. ah. kuikentjes. We, we, een kuikentje ik van vind een, van een kuikentje leuk. Met de paas is het leuk om een, om een kuikentje te kopen? Ja. Ken je dat niet? Dat is van de vieze ja, man. Dat ik, ja, <laughs> ja, dat weet ik. Nou, ik Kees verkoten kwam er aan de deur. Ja, de vieze man, de vieze en, man. Ja, man ja, was met de kwaal over zijn kin. En de oude regio. Ja, dan de dan de en dan, dan kwam hij kuikentjes. kuikentjes ja. verkopen, maar uh, dus. nu over kuikentjes. Ja. Dus je zag ook dat ze in Indonesië, dat is vreselijk. Die kuikentjes, die eendagskuikentjes. In alle kleuren verkopen. Nou, Echt hè? Roze, groene, gele, nou, ja, gespoten, blauwe. Gespoten, dat komt waarschijnlijk door die eieren die die kip legt. Nee, maar dat, dat, nee, dat doen ze oh. dus met speciale verf. Maar die gaan allemaal dood, die beestjes. Hè? Ja. Gierig, hè? ja, maar ja goed. Uh, je, je hebt overal mensen voor. Ja. Dat is het. Ja. Uh, wij, ik heb ze een keer uh, uh, ook bij zo'n biologische winkel... Uh, van die speciale eieren gekocht. Ik denk, nou, dat, dat doe je gezond. Maar er viel er een ei uit mijn eierdopje. Ik snap er nog steeds helemaal niks van. Die sprong eruit. Op de tafel, de groot gat in de tafel, dan bleek dat ze die kip staaltablet hadden gegeven. Ach jeetje, ja. Dat ja. ja. is voor mij wel actueel trouwens, maar goed, dat is een ander verhaal. <laughs> ik, ik wil er niet eens aan denken. Ik wil er niet eens aan denken. Jongens, maar... wij gaan richting uh, 12 uur, ik wil nog een stukje muziek draaien. Ten jullie, nou, tenzij jullie nog iets hebben waarvan je zegt, nou, hier heeft de nou, ik... mensheid wat aan. Nou, Charles wilde nog iets vertellen volgens ah, ja, mij, Nou, ja, ja, dan liep, nou, liep een jochie over de wallen. He? Je weet wat de wallen ja, zijn? de we zijn de, de, oh, nee, de oude de, voorburg in Amsterdam. Hansje Brink, met een vingertje. Ja, nee, nee, dat nee. Oh. Nee, nee, dat is niet daar. Dat is een jongetje met een vinger in de dijk. Dat is Sparendam. Dat is een stambeeldje. Die Sparendam. heeft een dijk uh, gedaan. Ja, die had zijn vinger in de dijk. En toen kregen we geen overstroming. Maar dit is een ander jongetje. Het is hetzelfde de... jongetje wat in de Efteling stond... bij die hollebolligheid. En die hollebolligheid nee, de nee, de. Hallo jongetje, nee. wil je daar nou ogenblikkelijk mee op aan? Er waren heel veel jongetjes, hè? Ja, ja, ja. Ja, overspel, hè? Overspel. Overkill. Ja, overs oh, ja, oh, ja. ja. overspel kent geen winnaars, hè? maar ja. deelnemers belangrijker dan winnen. Dat jochje dus, ja. ja. uh, liep <laughs> Nou, dat, dat jochie liep dus uh, dat jochie liep op de wallen. En die ziet een man naar buiten komen bij zijn dame vandaan. Bij zijn dame van lichte zeden. oh En die zegt, meneer, ik weet waar u geweest bent. Hou je kop, jongen. Stil. Nou, dus die, die man die, die raakt helemaal in paniek, die zegt, hier heb je vijf euro, wegwezen. Nou, dat jochie werkt, die komt thuis met die vijf euro. Die zegt, mama, mama, ik heb vijf euro. Dan zegt die moeder, kom je eraan, hè? Nou ja, ik zag een man op de wallen naar buiten komen en uh, ik zei, ik weet waar u geweest bent. En toen, toen, toen schaamde hij zich, hè. hij kreeg al je kop. En uh, hij zegt, Wegwezen, de jongen, toen kreeg ik vijf euro om, om er vanaf te zijn. Nou. Nou, zegt die moeder, dat geld wil ik hier in huis niet hebben. Dat nee. vind ik, dat, dat vind ik nee. niet fatsoenlijk. Ga het maar wegbrengen, breng het maar naar de kerk. Ja. Nou ja, dat duurt een half uurtje, komt dat jochie weer thuis. heb je, heb je 10 euro. Toen zegt zijn moeder, kom je daar aan? die 10 euro? Nou, mama, ik weet nou ik weet nou nog waar die woont ook. Acht hoon, yes, we zingen samen die de over de schwijnkamer in de de lieve After the turn. Centuries Ik heb een ja. rode beer gezien. Heb jij een rode beer gezien? Uh, ja, zeker. Dat, uh, dat was in die tijd. Uh, een bruine beer, uh, speelgoedbeer, misschien. Toen was ik, uh, toen was ik nog uh, getrouwd, gelukkig is het anders, maar getrouwd was ik toen. En, uh, en toen kwam mijn schoonmoeder en ik, denk, nou, nou, nou, een rode beer. Ik eet, ik eet ook regelmatig beer. Wat eet beer? jij? Ja, regelmatig eet ik beer wat dan? nou beerhop. oh beer. staan er dat met, nog een beerhop? beerhop met, met de met de snackbar. Jazeker. Oh, ja. dus oh. ja. ze gaan hakbal met pindasau. oh ze gaan hakbal met pindasau. jongens ik ga, ik ga het laatste nummer in wat dacht jullie Oh. Van? Over 14 jaar zijn wij er weer met een gast. ter die tijd krijgen we ja. mij even zelf wel horen hoe het allemaal werkt. En zo. En, uh. Sluiten wij af met u allen een, een prettige paas. Prettige het. paas. Prettige paas. Met, ja. Ja. Ga je nog eieren zoeken, Gerrie? Ja, ik ga eieren zoeken. De, komt de paashaas komt op het strand ja. de, aan de overkant. Die is elk jaar daar zo'n grote paashaas. Ik ga dat ook doen. De... Ik ga ook eieren zoeken. Ach, ik heb ze daar gevonden. Ja. Maar, maar mijn, beurman, mijn beurman, die, is, die is gynaecoloog. Wat is die? Oh. Ja, die zoekt de hele jaar door. Zoekt die naar eieren. Ja, dat is dan geen verrassing meer, hè? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar uh, dat is het heel gezellig, wordt het allemaal. Dus, uh. ha, weet, je, weet je hoe die genecoloze gang wiet? Nee. Door de brievenbus. Ah, jongens. Ja, nou, kijk, nou, nou is het dan wel. Uh, hè, dat hoe je doet zegt u dat van dan? nou Ja, wat ik, ik heb gewend, natuurlijk, hè? Ja, dat is goed. Ja, het is, uh, het is wel goed zo. Maar goed, ik wens uh, jullie in ieder geval een hele fijne paasdagen. Ja. Geniet ervan en uh, mooi weer. Ja, jullie allemaal ook, uh, ook mooi winnen, heb ik het ook. Ja, ja toch? Zeker weten. Ja. <laughs> Goed zo. Nou, ik start de muziek in en uh, doe ik het licht uit hier. Dag allemaal. Doei, doei. The river flows. It flows to the sea. Wherever that river goes. That's where I want to be. Flow, river flows water's washed down Take me from this road To some other town All he wanted was to be free And that's the way it turned out to be Flow with flow Let your waters wash down, take you from this road to some other town. Go with the old river flow, past the shady tree. Go, river, go, go to the sea. Flow.